Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Dit is Juris Stubinitski met het NOS-journaal. In Mierlo is een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw. Onder meer een autoschadeherstelbedrijf is getroffen. Er zijn verschillende oploffingen gehoord. Mogelijk waren dat exploderende gasflessen.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 In heel Europa is de klok een uur vooruit gezet. Daardoor is het de komende tijd ochtends langer donker en s'avonds langer licht. De zomertijd eindigt op zondag 31 oktober. Dan gaan alle klokken in de EU-landen weer een uur terug. Het weer, het vriest in het noorden, ochtends in het zuiden bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. De dagen daarna wordt het iets warmer. Dit was het enormste. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. <SSSSSSSSSSSSSZE> Met nu de nacht.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 Que ik hier y las noches que aún no niet yo. No en Zie je,